En dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen, maar niet voordat. We gaan bellen met Max Verstappen. Onze Nederlandse trots in Formule 1. We gaan nog één keer bellen. Max Verstappen. Deze week de Grand Prix. Hier. Max Verstappen. Ik denk dat we iets langer moeten voor dan vorige keer. Hey, dit uh, is uh, de voicemail uh, van Max Verstappen. Uh, ik ben er even niet. Uh, even, ik mag toch niet uh, achter het stuur uh, met Goed, die telefoon. Dus. dus ik uh, ja. ben er even ja. niet. Uh, Spreek iets ja. en na de piep. Oké. Okay. Dit is uh, helaas een voicemail. mail. Um, kut. Dan gaan we nu nog maar even luisteren naar de Wallabies met wie er hebt het het